10 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag is het proces begonnen tegen Radko Mladic. De oud-generaal van de Bosnische Serviërs staat terecht voor onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Aan het begin van de zitting erkende rechter Ori dat er fouten zijn gemaakt... bij het aanleveren van het bewijsmateriaal. Mladic en zijn advocaat hebben niet alle processtukken op tijd gekregen... en dat zou kunnen betekenen dat het proces in een later stadium nog wordt uitgesteld. De openbaar aanklager zei in zijn openingsverklaring... dat het afgelopen zaterdag 20 jaar geleden was... dat Mladic de hoogste militair werd in zijn land. On that day Mladic began his full participation in a criminal endeavor that was already in progress. On that day, he assumed the mantle of realizing through military might the criminal goals of ethnically cleansing much of Bosnia. De 70-jarige Mladic is zelf in de rechtszaal aanwezig. Verslaggever Matthijs van der Wiel, ook in de rechtszaal, over Mladic's houding tijdens het proces. Hij ziet er zeker vergeleken bij een jaar geleden een stuk beter uit, wat magerder, beter, echt een betere fysieke toestand. Dat wel wat te klungelen met het draadje van zijn bril dat in de knoop was geraakt met het draadje van zijn koptelefoon. Maar het is in ieder geval niet de opstandige Mladic die we eerder hebben gezien. Hij blijft rustig zitten en heeft tot nu toe in ieder geval zijn mond. Te houden. Het proces wordt bijgewoond door de moeders van Srebrenica. Zij hielden buiten een betoging omdat volgens hen de VN en Nederland niet genoeg hebben gedaan om de val van de moslimenclave te voorkomen. Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar naar 350 euro. Haagse bronnen melden dat dat een van de afspraken is die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vannacht hebben gemaakt met minister De Jager. Het eigen risico is nu 220 euro. De Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie spreekt van een forse verhoging. Voorzitter Wind vraagt zich af of een bezoek aan de huisarts ook onder het eigen risico gaat vallen. Als het eigen risico daar ook voor zou gelden, dan zet je een rem op de huisarts. En als dat ertoe leidt dat mensen uh, serieuze klachten hebben... Uh, maar niet naar de dokter gaan vanwege de centen... ja, dan kan het effect natuurlijk zijn dat je later met veel ernstige dingen te maken hebt... en dan span je het paard achter de wagen. Veel andere details aan het akkoord zijn nog niet bekend. Pas als het CPB het heeft doorgerekend, zal de inhoud worden bekendgemaakt. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. België gaat tot zeker eind dit jaar door met verscherpte controles aan de grens met Nederland. De Belgen maken zich zorgen over de wietpas die in het zuiden van Nederland is ingevoerd. Ze zijn bang dat de drugshandel zich naar België verplaatst. België begon met de extra controles op 1 mei toen Nederland de wietpas invoerde. De Belgische politie heeft 20 agenten extra vrijgemaakt voor de drugscontroles. Dan het weer nog. Buien, vooral in het zuidwesten, meest droog. En ook zon. Er staat vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen hemelvaartsdag op de meeste plaatsen droog. En zonnige periode, het wordt een graad of 13. AWB Verkeersinformatie met nog maar één korte file op de A27... vanuit Gorkum naar Almere bij Bildhoven, 2 kilometer.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Waarom blijven we maar meer geld uitgeven aan onze zorg? Bijzondere vondst in Leiden van een 13e eeuws Post-it-memo. Het Nederlandse mestbeleid is zo streng dat het de grond van de boeren uitput. Ik denk dat we nu een beetje met, ons, uh, met roofbouw van onze, onze gronden bezig zijn op deze manier. En het ochtendhumeur van Koos Postema, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De zorgkosten in ons land, dames en heren, zijn het afgelopen jaar opnieuw verder opgelopen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek een half uurtje geleden. Tandarts, kosten, geneesmiddelen, oudere zorg, met name een sterke groei van de uitgaven aan de huisartsen. En het aandeel zorguitgaven in het bruto binnenlands product stijgt licht. En uh, inmiddels geven we 15 van het bruto nationaal product uit aan de zorg. En dat is nog nooit zo hoog geweest. Wim Groot, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht. Waarom krijgen we het maar niet voor elkaar om die kosten van de zorg in de klauwen te houden? Nou, Omdat we steeds vaker naar de dokter gaan en steeds vaker van de zorg gebruik maken. Er ook steeds meer mogelijk is in de zorg. Er zijn natuurlijk nieuwe technologieën, nieuwe geneesmiddelen die leiden tot, tot, tot meer levenswinst. Tot langere, dat mensen langer leven en dat uh, mensen worden ouder. Uh, komen vaker ook uh, dat ze oudere zorg uh, moeten gaan uh, gebruiken. En dat kost allemaal geld. Maar 15% van het bruto nationaal inkomen, dat is nogal wat. Nou is dat natuurlijk vanwege de crisis wat gedaald. Heeft dat er ook iets mee te maken eigenlijk of niet? Uh, nou Vorig jaar nog niet. Toen groeide de economie nog, natuurlijk nog wel. Maar de zorguitgaven stijgen natuurlijk elk jaar meer dan, uh, dan ons nationaal inkomen. En ja, ja dit jaar uh, zien we dus dat we minder gaan verdienen... maar meer uh, moeten uitgeven aan de zorg. Dus dan zullen die, uh, die uitgaven als percentage van ons nationaal inkomen... nog veel harder gaan stijgen. Dan ja. nou kwam de Algemene Rekenkamer een half jaar geleden... met het rapport Uitgavenbeheersing in de Zorg. Daarin wordt gesteld dat de minister van Volksgezondheid... en dat is nu Edith Schippers, onvoldoende zicht heeft... En invloed heeft op de ontwikkeling van de zorguitgaven. Hoe kan dat ja. nou? Ja, je ziet... Nou ja, je, omdat natuurlijk de uitgaven gemaakt worden uh, door, door zorgverleners, door artsen uh, en, de, en niet door de minister en de minister uiteindelijk verantwoordelijk is voor, uh, uh, voor al het geld dat er uitgegeven ja. wordt, maar, maar niet de, de, dus het zorggebruik uh, en, en de verrichtingen kan uh, beïnvloeden. Nee. Overigens zie je wel nu in het persbericht van de CBS dat het beleid van de minister om uh, overschrijdingen terug te dringen uh, wel effect sorteert. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de medische specialisten, uh, de tariefdalingen die, uh, die, uh, en kortingen die zijn toegepast... vanwege de overschrijding in het verleden... wel toe dat de ziekenhuisuitgaven nu uh, maar beperkt stijgen. Ja, en Tegelijkertijd heeft deze minister gesteld dat uh, verzekeraars... zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk moeten inkopen. Dan moet je weten wie zo efficiënt mogelijk werkt en wie het goedkoopst is. Gebeurt dat in de praktijk? Uh, nou, in, in toenemende mate. Je ziet, uh, er is natuurlijk een, een akkoord uh, afgesloten vorig jaar... dat de ziekenhuisuitgaven dit jaar nog maar met 2,5 uh, mogen stijgen. En als ze met meer stijgen... Ja, dan voelen de zorgverzekeraars dat in hun portemonnee. En je ziet nu dat die zorgverzekeraars kritischer zijn gaan worden... met het afsluiten van contracten. Sommige zorgverzekeraars, bijvoorbeeld Minsis, sluiten een soort bullecontract af met een ziekenhuis... waarbij ze dus zeggen, ja, u moet al onze patiënten behandelen... Ja. voor een vast uh, bedrag. En dan maar kiezen betekent... ze dan... Dus dat die maar kiezen ze dan, sorry dat ik u onderbreek. Even, uh, uh, kiezen ze dan ook per definitie voor de goedkoopste en beste uh, plek waar die behandeling plaatsvindt? Uh, soms wel. Je ziet dat ze met bijvoorbeeld met wat duurdere aanbieders uh, minder contracteren. Uh, dat ze uh, bijvoorbeeld nu ook minder met uh, privéklinieken. Uh, uh, contracteren. Uh, dus ze kijken wel kritisch. Dat kan nog allemaal veel beter. Uh, de de, de zieke, uh, zorgverzekeraars uh, hebben nog onvoldoende zicht ook op uh, waar de beste kwaliteit is en waar ja, de uh, nou? zorg het best geleverd wordt. Hoe kan dat nou? Want het adagium is goed, zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk inkopen. Ja. Dat was ja. de aanwijzing van de minister. En als dat dus nog niet gebeurt aan alle kanten... U zegt dat het nou, gebeurt ja, als... soms, maar het moet altijd, ja. zegt de minister. Ja. Nee, inderdaad. En uh, dat, wat, dat ze dat de afgelopen jaren nog niet gedaan hadden... was eigenlijk omdat ze daar nog niet met de gevolgen van geconfronteerd werden. Ze waren, wat we dan zeggen, niet risicodragend. Nu hebben ze die financiële risico's wel. En nu zie je dat ze kritischer uh, worden. Maar dat betekent wel dat ze moeten investeren in kennis en deskundigheid... Uh, om, die, uh, om die informatie um, uh, boven water te krijgen. Ja. En dat kost enige tijd. Goed, nou komt er opnieuw een lastenverhoging aan. De Koenders coalitie of de uh, partijen coalitie of het Akkoord, of hoe je het ook wilt noemen. Uh, daarin uh, zou staan dat de uh, eigen bijdrage weer omhoog gaat... naar 350 euro. Dat zou een uh, geschatte besparing opleveren van zo'n 300 miljoen euro. Maar dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Nee, kijk, een, een verhoging van het eigen risico is natuurlijk gewoon een, een, een lastenverschuiving. Uh, met name een lastenverschuiving uh, ten nadele van de patiënten die nu meer uh, moeten betalen. Ja. Daar is wel wat voor te zeggen. Want in vergelijking met andere Europese landen hebben wij hele lage eigen bijdrage. En nergens hoeft de patiënt zo weinig bij te dragen aan, aan de kosten van zijn zorg als hier in Nederland. Dus om dat wat te verhogen is niet onredelijk. Ja. Vraag is wel of je dat nou met zulke forse uh, stappen uh, moet doen. Of je dat niet wat meer geleidelijk uh, zou moeten doen moeten uh, doen. Ja. En de grote vraag is ook, dat, dat hoor je ook net in het, uh, in het journaal, is of de huisarts nu ook onder het eigen risico gaat vallen, want dat is uh, tot nu toe uh, niet gebeurd. Nee. Um, en daar valt natuurlijk, uh, je ziet nu dat de huisartsenuitgaven sterk stijgen uh, en enige rem daarop door een uh, beperkt eigen risico ook voor de huisartsen zou denk ik ook wel goed zijn. Ja, gaan wij ook niet uh, veel te snel en voor het minste gerinsten naar de arts toe? Ja, nou ja, in ieder geval gaan we steeds vaker naar een arts. Je ziet het huisartsenbezoek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ja. Uh, dat komt ook wel omdat dat interessant is voor de huisarts. Omdat hij voor elke keer als je terugkomt bij de, bij, uh, bij de huisarts... krijgt zo'n huisarts 9 euro ja. uh, uh, overgemaakt. Dus die huisarts heeft er ook belang bij om je vaker te zien. Ja. Vindt u 9 euro uh, maar... per recept trouwens een goed idee? Uh, nee, nee, ik denk dat, dat dat leidt op zich tot meer bureaucratische romslomp. Uh, en, en nu zijn de geneesmiddelen natuurlijk al onderdeel van het eigen risico. Dus waarom je daar nog bovenop nog een uh, eigen bijdrage per recept zou moeten doen... dat, uh, dat zie ik niet zo. Nee. Goed, maar u stelt wel vast dat we veel te snel naar de dokter gaan. Um, krijgen we nu uh, die... Uh, eigen bijdrage en de lasten voor uh, particulieren, zal ik maar zeggen, uh, toeneemt straks niet de situatie dat sommige mensen zorg nog wel kunnen betalen en anderen niet. Want er zijn ook 55.000 mensen die helemaal geen zorgverzekering hebben, terwijl dat wel verplicht is in dit land. Ja, je ziet, nou, je ziet natuurlijk wel dat, dat bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering het aantal onverzekerden afgenomen is. Uh, maar je, je, aan de andere kant zie je wel dat steeds meer verzekerden aankloppen bij een verzekeraar vanwege betalingsachterstanden. En uh, met het verzoek om een betalingsregeling. Dus je ziet wel dat er groepen zijn die moeite hebben om die premies in die eigen bijdrage uh, te, uh, te blijven betalen. Ja. Uh, en dat zal natuurlijk ja, naarmate die premies dus blijven toenemen... Uh, zal dat een steeds groter probleem worden. Ja. Goed, u zegt eigenlijk, als ik het probeer samen te vatten... dat we te snel naar de dokter gaan, dat dat gewoon iets minder zal moeten. Uh, en dat die verzwaring zal leiden in een zekere zin... tot een tweedeling in de, in de samenleving. En, en dat tegelijkertijd we die, die zorg maar niet in de klauwen krijgen... qua kostenstijging, omdat we ook niet nog efficiënt genoeg inkopen. Ja, daar komt het wel op neer. Kijk, natuurlijk de meeste mensen gaan wel terecht naar, uh, naar een arts. Maar je ziet natuurlijk wel dat het uh, op bepaalde terreinen... het huisartsenbezoek neemt snel toe. Uh, je ziet ook in de geestelijke gezondheidszorg een enorme groei. Hè. Nergens ter wereld gaan er zoveel mensen uh, naar een psycholoog of een psychiater als hier in Nederland. Ja. Daar zijn echt wel uh, ja, dingen die, uh, die, die teruggedrongen moeten worden. Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Over de 3,2% stijging van de uitgaven aan de zorg. Zojuist bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, hormoonverstoorders. Bodemkwaliteit, waterkwaliteit, luchtkwaliteit. Nederland is het meest verontreinigde land van Europa. Maar dat weet bijna niemand. Nee, dat heb ik van u gehoord nu. Daarom deze week in KRO Goedemorgen Nederland. Het vieste jongetje van de klas. De Nederlandse bodem, dames en heren, is zwaar vervuild met mest... en dat spoelt allemaal uit naar het grondwater. De mest zit dus overal. Hoe schadelijk is dat voor ons? Sander Bartling zocht het antwoord. Er gaat een robot voorbij met een draaiende schijf aan de voorkant. Ja. Wat is dat? Dat is een, een mestrobot, zo wij die noemen. En die uh, loopt uh, vijf, zes keer per dag de hele stal door... om de mest door de sleuven te drukken, zodat er minder uitstoot is. Op een drassig weiland waar het gras hoog en nodig van gemaaid moet worden... loop ik naar... Leon van Inge, van het RIVM, die heel in de verte bij een klein karretje staat. Moet ik zo om? Er is nog één slootje tussen mij en meneer van Inge. En dat ga ik nu overspringen. Let op. Nee, ik doe het toch niet. Volgens mij had ik net zo goed over het slootje kunnen springen, want ja. mijn voeten zijn net zo nat. Hoi, Leon van Inge. Sander Barteling, hallo. Hi, Wat gaan we doen? Ja, zo meteen gaan we een stukje rijden naar het volgende monsterpunt. Sinds jaar en dag vervuilt dierlijke mest de Nederlandse bodem. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet sinds 1992 op meer dan 400 boerenbedrijven... de zuurgraad, het zuurstof en het nitraatgehalte van het grondwater. Daartoe rijdt Leon van Inge dag in dag uit rond op zijn kwad, volgestuild met apparatuur. De schop gaat de grond in. Ja, even een plachtje uitsteken om zo meteen weer terug te kunnen plaatsen. En dan gaat de boor de grond in. Nog steeds klei. Nog steeds klei, met heel veel roest. Ja. Kijk eens, ja, daar komt het zand. Ja, het zit ongeveer... Nou, dit is de bemonsteringslans. Aan die lans zit een, uh, zit een slangetje dat aangesloten wordt op de uh, apparatuur die op het karretje staat. Vrij bruin, hè? hij trekt nu nog vrij veel zand en, en, uh, en troep mee. Laten we hem altijd eerst even lopen, zodat hij wat helderder is. Dan, sluiten we hem, uh, dan gaan we hem aansluiten op een uh, doorstroomcel maken we de pipet, nemen een pipetpuntje van het, van het monsterwater... en aan de hand van de kleur kan het apparaatje zeggen wat de nitraatwaarde is. He, nou, Europa heeft ooit een keer bepaald dat 50 milligram per liter mag zijn, he, het nitraat... Nou ja, zoals verwacht, low. Oh, dus, uh, low. Ja, dus minder dan 5 milligram per liter, dus eigenlijk... Dat is uh, heel ja, goed. Ja, dat is eigenlijk niks. Hè? Nee. Ja. Nou, heeft u de gegevens hier. Wat gebeurt er dan verder mee? Nou, die gegevens die heb ik net uh, afgelezen en die heb ik in mijn handheld, uh, dat is een uh, veldcomputer, gezet. Dan neem ik het hele spulletje mee naar Beeldhoven waar het RVM zit. En dan gaan de, de, de projectleiders daarmee uh, daar aan de gang. Wat we in ieder geval zien, is dat de waterkwaliteit, zeker in de zandregio, de meest kwetsbare regio... Uh, Duidelijk is verbeterd wat betreft de nitraatconcentraties in het water wat uitspoelen. Het gaat langzaam de goede kant op met de bodem- en grondwatervervuiling in Nederland. Maar we moeten het wel in de gaten blijven houden. Dat zegt Duco Fraters, projectleider landelijk meetpunt effectenmesbeleid bij het RIVM. Zeg maar de baas van Leon van Inge. En wat je ziet is dat er natuurlijk steeds een afweging moet worden gemaakt van. Uh, wat is economisch nog verantwoord en wat is, uh, wat is vanuit het milieu-oogpunt wenselijk? Want ja, ook de landbouw heeft vaak met lange termijn investeringen te maken... waarbij je niet van de een op de andere dag ineens de boel kunt omgooien. Wij voldoende ruim spots zijn We We zitten hier op een skrale uh, zandgrond in Drenthe En uh, onze grond die heeft behoefte aan voldoende meststof. En uh, op het zijn wij zeker niet vervuilend bezig... want wij produceren de laatste jaren altijd tussen de 25 en 30 milligram per liter water. Dus... Uh, ons bedrijf vervult het grondwater niet. Ook aan melkveehouder Rudy hoog Anting brengt het RIVM regelmatig een bezoek. Goed voor het milieu, maar niet altijd voor de koeien. Ik blaad het door de map. Dit zijn de resultaten die wij doen met het grondwateronderzoek. De Europese norm, zoals ik al gezegd heb, is 50 milligram per liter water. Uh, je ziet dat we in 2011 schoorden wij 31 gemiddeld over al onze percelen. En uh, ik zie hier in uh, 2010 25. Ja, en als u verder teruggaat naar 2008, 2007, 36, 46... 54, En dan ja. in 2006 zit u eroverheen. Ja. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat u die, die nitraatnorm omlaag krijgt? Die, die, die trakennorm gaat omlaag omdat wij al jaren achtereen uh, minder bemesten dan we eigenlijk van het land afhalen. En uh, uh, ik denk dat we eigenlijk wat meer ruimte moeten hebben om de optimale productie te kunnen behouden. Ik denk dat we nu een beetje met, ons, uh, met roofbouw van onze, onze gronden bezig zijn op deze manier. Twintig jaar geleden toen ik uh, boer was, toen hadden wij in het gras hadden wij hogere eiwitgehalte dan momenteel. Dus ik moet nu wat extra eiwit aankopen om te zorgen dat de koeien voldoende uh, energie en eiwit binnenkrijgen. En dat doe ik via krachtvoer. En dat moet dan elders uit de wereld, ik neem aan sojalanden zoals Brazilië en India, komt dat dan weer weg. Dus. Want uh, uh, die sojawit van heine en ver moet komen, zit ook heel veel uh, milieubelastende vervoer op en, en noem maar op. Dus als ik ietsje meer mest kan aanwenden, dan dat, dat scheelt dat gewoon. Ik denk dat het gewoon uh, positief werkt voor het hele milieu wereldwijd. Ja. Het derde deel was dit van het Viste Jongetje van de klas gemaakt door Sander Bartling. Morgen even een korte onderbreking van deze serie vanwege een speciale uitzending van Goedemorgen Nederland in verband met Hemelvaartdag. Vrijdag wel, het vierde en laatste deel van deze serie hoort u dan, dan over het water dat wij drinken. Dat is al eens eerder gedronken. Elke druppel water die we hier naar binnen halen is uh, eigenlijk drie keer door een Duitser heen gegaan. Ja, dat hoort u dus. Vrijdag. Vragen en opmerkingen kunt u mede naar de KRO... via goedemorgennederland.kro.nl Straks zeldzame vondst in Leiden van een 13e-eeuws post-it-memo. Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Koos Postema. In onze buurt fietste vroeger een jongen rond die voor de bloemenman werkte. Hij fietste met één hand, want hij had maar één arm. De andere arm was niet meer dan een stomp waaruit een kleine haak stak. Onder die stomp droeg hij een bos bloemen, of een niet te grote plant naar de klanten. Aan de haak zat soms een glanzende appel gespist voor in zijn pauze. Hij was vrolijk en dat in een tijd dat er van een verzorging helemaal geen sprake was. Die eenarmige bloemenbediende was eigenlijk een van de eerste geëmancipeerde gehandicapten. Hij leefde gewoon, op zijn manier. Dat zijn er gelukkig nu zeer velen. Ze doen zelfs aan sport, die gehandicapten, zelfs topsport. Straks weer op hun eigen Olympische Spelen. In de krant zag ik Marlou van Rijn, een mooi meisje... dat in Londen misschien de 100 meter hardlopen gaat winnen. Op twee kunstonderbenen. Vanaf haar geboorte zat het fout met haar echte onderbenen. Op haar vijfde werd haar eerste. Op haar twaalfde haar tweede onderbeen geamputeerd. Ze loopt op sprintprotheses en haalt 30 kilometer per uur. Op haar gewone protheses kwam ze maar tot 3 kilometer per uur. Ze is heel flink. Ze traint tien keer per week. Een sponsor betaalt haar kunstbenen. NOC NSF steunt haar financieel, meldt de Volkskrant. Maar Marlou is alweer zo'n gehandicapte deelnemster aan het dagelijks leven, geëmancipeerd. De tv in Hilversum zeurt altijd over wel of niet uitzenden van die Paralympics. Gewoon uitzenden, heren, in mooie samenvattingen. En geen saaie voor- en tussen- en nabeschouwingen, want vele Hilversumse collega's maken daar niks van. Dat is eigenlijk hun handicap en die is blijkbaar niet te genezen. Hoe verging het de eenarmige boodschappenjongen van vroeger uit mijn jeugd? Ik heb het nagevraagd. Hij heeft tot zijn 65 ste gewoon gewerkt. Van alles bij mensen thuis bezorgd. Vooral bij ouderen die de trap niet meer af kunnen of durven. Hij heeft drie kinderen met zes armen. En een vrouw die hem regelmatig in haar twee armen sluit. Hij fietst nog steeds voor de gezelligheid. En slaat nog vaak een verse appel aan zijn haak. Koos Postema, Morgen geen ochtendhumeur in verband met de eerder genoemde bijzondere uitzending van dit programma. Dan als thema Wereldverbeteraars.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 heels off cause I'm 4 minuten voor half elf, uur luistert naar de KRO op Radio 1. Er is een 13e eeuwse post-it memo ontdekt. Natuurlijk niet zo'n mooi geel papiertje, maar een stukje per kament. En het gaat om college aantekeningen van een Nederlandse student. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. Erik Wakkel, boekhistoricus aan de Leidse Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat echt zo bijzonder? Ja, ik uh, heb hem heel weinig gezien. En uh, dit is de eerste die ik in Nederland zie. En uh, ja, gewoonlijk werden ze ook weggegooid, hè. net zoals nu als je krabbeltje neerzet op een stukje papier, dan bewaar je dat meestal niet langer dan een dag of zo. Ja, u hebt het zelf ontdekt, hè? Ja, het is, ik was door het boek aan het bladeren vanwege iets anders en uh, was toen stond op het punt om het dicht te gooien en toen zag ik achterop de, de binnenkant van de boekband uh, ja, zo'n zo stripje zitten. En toen? Ja, dan ga je proberen te lezen. Dat is heel moeilijk, want het is cursiefschrift en dat is cursief schrift. En daar werk ik niet elke dag mee. Dus ik moest daar wel even wat aan werken. Maar uiteindelijk uh, zie je dan allerlei interessante dingen. Zowel in de tekst als vooral in de fys fysieke kenmerken. Dus je ziet allerlei uh, ja, bruine vlekken. Het is vrij hard en een beetje verhoornd, zoals we dat noemen in het vak. Mm -hmm. Dus het is een beetje wittig ook. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken van die stripjes. Dus dat kennen we ook uit, uh, ja, uit andere boeken, zeg maar. Dus ja. we hebben er van horen uh, spreken milieuhandboeken handboeken zeggen ook dat je dit soort stripjes moet meenemen naar klaslokaal. Ja. Maar nu hebben we er dan echt eentje gevonden. Dat is natuurlijk heel erg aardig. Juist. En vrij zeldzaam. Wat staat er op eigenlijk? Ja, er staan allerlei... Ja, je moet je voorstellen dat het een gedachtenstroom is. Maar dan ja. niet een volledige, maar dan gewoon stukjes ervan. Dus ik ben de afgelopen dagen ook vooral bezig geweest om in het hoofd van die student te kijken. En dan krijg je dus eigenlijk een heel leuk, uh, ja, leuk parallel met ons huidige manier van uh, collegeaantekeningen opnemen. Hè? Dus je neemt niet hele zinnen, maar blokjes. Ja. De dingen die belangrijk zijn. Hoofdletters worden zomaar in één keer midden in de zin gebruikt. Dus het ja, echt zeg maar, om, om bepaalde dingen aan te zetten. Juist. Uh, dus het zijn uh, hanenpoten met uh, uh, het begin van een gedachte? Ja, of een gedachte. En dat is nog veel erger. het begin hebt, dan kun je wel een <lacht> Dus je hebt beetje... eigenlijk helemaal geen idee waar het over gaat? Ja hoor, ik kan uh, goed oh. zien waar het over gaat. Het gaat over de vrije wil en het gaat over... Uh, ja, de, de Christus die het hoofd van de kerk is, maar ook uh, een lid van de kerk en hoe werkt dat dan? Dus het zijn heel erg filosofische noties en die passen heel goed in het klaslokaal van de 13e eeuw. Juist. Het gaat hier om afvalrandjes, zelfs een perkamentsnede in de vorm van een papier, zal ik maar zeggen, zoals we dat tegenwoordig een beetje kennen. Dan bleven die randjes over en daar maakte je dan je aantekening op. Ja, je moet je voorstellen dat de binnenkant van de huid heel goed is, dus het centrale stuk... Uh, daar werden gewoonlijk de bladen van gesneden... die we nu nog in mooie boeken tegenkomen. Yeah. Maar die buitenste rand van ongeveer 15 centimeter werd weggesneden... omdat die uh, te hard was, uh, te dik en ook allerlei uh, gaten bevatten... en ook yeah. heel bruin was, dat yeah. kon niet goed bewerkt worden. Juist. Vanwege het spannen op het uh, frame, zeg maar, waar die huiden op werden gedroogd. Juist. En die eindigde dus eigenlijk in een soort, uh, ja, een doos... waar dan bij de perkamentmaker uh, vermoedelijk dat gekocht kon worden voor heel weinig geld. Juist. En uh, is nu veel geld waard eigenlijk? Nou, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen, want er zijn er zo weinig van. En, ja. Ja, ja, nee, ja, de meestal, de... meestal betekent dat dat het dan heel veel geld waard is. Ja, Maar in mijn vak is het meestal het enige moment waarop je kan zien hoeveel iets waard is als het op een veiling terechtkomt. Ja, en dat, en dat hoopt dan natuurlijk vanzelfsprekend niet, want het moet gewoon daar bij u blijven. Denk ja, ik gelukkig wel, ja. ja. Goed, nou, leuke ontdekking. Een middeleeuwse post-it. Ik wist niet dat het bestond en nu, uh, nu wel. En nu thuis, dames en heren, ook. Erik Kwakkel, boekhistoricus aan de Universiteit van Leiden. Ik dank u. Graag gedaan. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Uh, volg ons ook vooral op Twitter. GMNL en ik hoop u vanavond te zien bij Oog in Oog. Dan ontvang ik Tofik Dibi, kandidaat lijsttrekker van GroenLinks. Nu naar Prem Radekijsjoen. Prem. Ja. Ik ben Sarah van Kandenborg en ik zit bij Prem in de bus. Uh, ik ben Stijl Linters. We gaan het vandaag hebben over de Rotterdamse kinderkrant Jong 010. En maar nu eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schippers vindt dat er een goede balans zit in de afspraken die VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gemaakt over de gezondheidszorg. De partijen werden het vannacht met minister De Jager eens over de details van de extra bezuinigingen waarover ze drie weken geleden al een principeakkoord sloten. In het proces tegen Radko Mladic dat vanmorgen begon... leest de openbaar aanklager de beschuldigingen voor. Het is nu even pauze. Mladic wordt verantwoordelijk gehouden voor volkenmoord, genocide... en misdaden tegen de menselijkheid. En Mladic is erbij. Hij zit in de bank. Tot nu toe heeft hij niets gezegd. En de veiligheid bij het Zeeuwse fosforbedrijf Termfos is nog onvoldoende. Dat concludeert de provincie Zeeland na twee jaar verscherpt toezicht op de fabriek. Wel zijn de uitstoot van zware metalen, dioxine en ammoniak sterk verminderd. En er zijn ook minder klachten voor omwonenden. En daarom wordt het aantal controles op de emissies van Termfos verminderd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradication. Het grootste gevaar van een democratische rechtsstaat is onverschilligheid, dat het mensen niet interesseert. De maatschappij, dat zijn wij. Niet politici, niet bestuurders, niet bedrijven of anderen, nee, dat zijn wij. Informatie is daarbij belangrijk. Wat gebeurt er precies in de maatschappij? Hoe zit de vork in de steel? ...en ook voor informatie vergaren geld luisteraars Jong Geleerd is oud gedaan. Angelique van Tilburg, bedenker en hoofdredacteur van de kinderkrant Jong 10, ...brengt deze gedachte in de praktijk. Haar kinderkrant is alweer genomineerd voor een prijs. En omdat ik vind dat mensen die onze maatschappij mooier maken aandacht verdienen... ...ga ik schaamteloos reclame maken in primetime voor kinderkranten. En luisteraars, u weet het, ik vind dat de overheid eigenlijk nergens geld aan moet uitgeven... ...maar de kinderkranten vind ik dat ze wel moeten subsidiëren... Daarom zeg ik eigenlijk dat de overheid in iedere stad... een kinderklad moet hebben, gesubsidieerd door de gemeente. Wat vindt u? 0800-1121, mail naar primtimeapelstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Live vanuit Rotterdam, welkom bij Primtime. Luisteraars, en dan denkt u nou allemaal... ik ga eerst beginnen met Angelique van Tilburg. Nee, want ik heb Sarah van Kaltenborg. Sarah, welke groep zit je? Groep 7. Jij hebt meegedaan bij de kinderkrant? Ja. Wat heb je er precies gedaan? Nou, we gingen eerst dingen bedenken die we moesten doen. Mm -hmm. En uh, daarna moesten we ook... Um, gingen we dat ook... dingen die... Uitleggen die in de krant zouden komen. Mm -hmm. En dan had je Angelique toen voor het eerst ontmoet? Ja. Oké, okay, wat dacht je toen je haar zag? Um, ja, ik vond het wel leuk. Dacht je niet wat een rare vrouw? Nee. Nee, echt niet? Nee. Oké, okay. Stijn Lindhorst, je zit ook in groep 7. Uh, jij hebt ook meegedaan met de kinderkrant? Ja. Wanneer was dat? Uh, niet heel lang geleden. En wat, wat, wat heb je daar precies gedaan? We hebben geschreven over boeken die we leuk vonden. Uh, we hebben foto's gemaakt voor in de krant. En we hebben nog moppen opgeschreven bij de moppen. En heb jij, lees jij die krant dan ook? Ja. Wat is er nou leuk aan Jong010? Nou, ik vind de moppen heel leuk. En het nieuws ook voor kinderen. Er staan ook allemaal dingen in die kinderen zelf vertellen. Bijvoorbeeld, wat vind je daarvan? En, hoe vind, en wat en ja, wat wil je daaraan doen? Hmm. En ja, dat vind ik gewoon leuk om te lezen. Ja, Jasmeijn haak hoe oud ben jij? Ik ben elf. En las je die krant al voordat je redacteur erbij werd? Ja. En waarom las je hem dan? Nou, omdat er allemaal nieuws in stond wat hier in de wijk gebeurde. En de, de week hier is welke week? Kralingen-Krooswijk. Okay. Nou, nu, ik, jullie, jullie mogen met alles bemoeien. Dus jullie zijn mijn gasten. Dus zodra jullie willen. En jullie zijn een beetje ja, journalisten in spe. Dus als er iets is wat jullie interessant vinden... gewoon als er mensen bellen mag je inbreken, mag je alles zeggen. Nou, Angelique, leg me nog, nou even uit. Ik heb de krant hier voor me. Ik heb hem niet eerder gezien. Het is qua layout heel duidelijk... Uh, leuk met kleuren, uh, groen en blauw. Luisteraars, uh, op de website uh, zal Niek een foto ervan zetten. Het is vrij uh, uh, uh, ja, goede lettertypes, grote lettertypes. Begin me eerst te vertellen, wat bezielt jou dat jij een kinderkrant wil gaan maken? Jeetje. Ja, iets voor de stad uh, Rotterdam willen doen. En iets voor kinderen willen doen. En ik werkte als, uh, als freelance journalist veel in Rotterdam... voor lokale huis en huisbladen mm -hmm. En ik gaf uh, uh, les in journalistiek en magazines maken... op, uh, op Rotterdamse basisscholen. Ja. En ik zag bepaalde ontwikkelingen. Ik zag uh, dat kinderen eigenlijk wel geïnteresseerd zijn in de buurt. Heel ja. veel mensen zeggen van dat is niet zo. En uh, ja, zo is het idee ontstaan. Je hebt ook in Rotterdam dat uh, de lage lettertijd relatief hoog is. Dus al die dingen bij elkaar dacht ik van ja... Ik wil dit gaan doen. Ik wil dat er een, uh, een lokale krant voor kinderen in Rotterdam uh, komt. En je bent begonnen welk jaar? Uh, 2009 kreeg ik het eerste idee en op 10 november 2010 is de allereerste krant verschenen. In 2010. 2010. Ja. En waar was die verschenen? Uh, in de deelgemeente Overschie. Dat is de eerste deelgemeente waar die is, uh, is uitgekomen. Jasteen wil wat zeggen, Jasteen. Nee, ik hoef niks te zeggen. Oh, je stak je vinger zo op. Ja, hallo. Het is wel een radioprogramma. Als het een rotseltje wordt, dan gaat iedereen zeggen... Prim, kan niet naar die kinderen omgaan. Um, uh, nu nu, nu kom je... Op hoeveel plekken kom je nu uit? Uh, op dit moment... Uh, we zijn vanaf begin dit schooljaar. Ja? Dus uh, september 2011 zijn we uitgebreid naar Kralingen-Krooswijk. Dus nu twee deelgemeenten. En hoeveel kranten uh, maak je zo iedere maand? Uh, nou, de oplage is nu 4100. En hoeveel... Uh, de, de, de, door wie wordt dit betaald? Uh, op dit moment door uh, subsidiënten, dus door de deelgemeenten. Uh, ja, hoeveel uh, kreeg je aan subsidie? Uh, pff, ja, dat gaat om tienduizenden uh, per partij. Uh, komt best wel aardig wat kijken. Dus van uh... 4100 kranten te drukken heb je 10.000 euro nodig? Nee, nee nee veel meer. We hebben nu bijvoorbeeld uh, dit jaar is het ongeveer... We komen in twee deelgemeenten uit. Huh? Uh, kost het ongeveer 8.000 euro per uh, editie. En maar dan... je doet maal 12, want je hebt... Uh, of nee, maar 10. Maar 10, want in de zomervakantie komen okay, we niet .000 uit. Dat 80.000 euro per jaar. Ja. Oké, okay, ik vind we kunnen die 80.000 euro zo weghalen bij de publieke omroep. Een beetje minder sport uitzenden, een beetje minder gezeur. En dan 80.000 euro. En dan heb je dus 10 keer per... Per, per maand. Ja. Tien keer per jaar. Een krant. Voor alle kinderen in de deelgemeente waar we verschijnen. Oké. Okay. Nou, uh, vroeger, uh, even kijken, we hebben hier ook Lina. Lina, vroeger was die krant er niet. Uh, jij zit in welke groep? Groep 8. Oké, okay. dus tot groep 6 heb jij nooit de kinderkrant gelezen? Uh, jawel, de Kidsweek wel. Oké, okay. en uh, wat, uh, vind jij het belangrijk dat er zo'n krant is? Of zeggen. nou nee, laten we maar chocolade kopen. Nee, ik vind het wel belangrijk dat je veel kranten hebt, want ik er... Elke krant heeft weer iets eigens... en misschien is dat wel leuk voor jou... en de andere vindt de andere de krant leuker. Oh, luister eens, wat zijn die kinderen toch zo slim. Ik heb jou iets gegeven. Denk al dat je het op gaat kunnen voorlezen. Ja, oké, okay, lees maar voor. We kregen een mail... en die gaat nu worden voorgelezen door Jasmee. Ik ben een vader van twee zeer jonge kinderen... In, en de wereld voor hen is nog zeer klein. Wij zijn van plan om zodra ze kunnen lezen te motiveren om elke dag de papieren volkskrant te lezen. Weten, weten wat er gebeurt in de wereld vinden wij als ouders zeer belangrijk. Kinderen kunnen je, kinderen kunnen je zeer gemotiveerd en enthousiast krijgen, maar je moet er dus wel, wel moeite voor doen. Als ouders. Dit gaat niet vanzelf, dat heet opvoeden. Vriendelijke groet, Robert. Um, is dit het een beetje, Angelique, uh, wat je wilt proberen? Wat Robert schreef? Kinderen wat meegeven, ja. En dan heb je, uh, want op, uh, Lina die zei het net al. Je hebt de Kids Week en je hebt natuurlijk de, de kranten voor volwassenen. En wat er gewoon nog niet was, uh, was een lokale krant voor kinderen. Ja. Dus echt over de eigen buurt. En uh, wat ik daarmee probeer is dat uh, kinderen die bijvoorbeeld niet snel de krant lezen... of niet van hun ouders meekrijgen... Uh, of, of, of geen ouders hebben die zeggen van je moet nu elke dag de Volkskrant gaan lezen... die toch iets bieden wat ze leuk vinden, waardoor ze... Uh, gestimuleerd worden om te gaan lezen. Wat ik heel goed vind van je krant, het is uh, want je richt je op kinderen in de leeftijdscategorie. 8 tot en met 12 jaar, dus ja. de bovenbouw van de basisschool. Ja, want um, in, in, in de Volkskrant of de Telegraaf mm -hmm. zijn ze gericht op de volwassenen. Ja. En ik, ik zit net te bladeren en te kijken naar de onderwerpen zoals Tijn ja. al zei, het is iets in hun believingswereld. Ja. Dus voor Robert, Robert, als de kinderen klein zijn, laat ze iets in hun believingswereld, zodat ze kunnen zien dat de krant ook hun believingswereld ja. brengt. Ja, want bijvoorbeeld ook die foto's die, ja. uh, wat je nu op de voor Pagina ziet. Die kinderen komen ook. We maken per deelgemeente een aparte krant, zodat het echt zo lokaal mogelijk wordt gehouden. Uh, die twee jongetjes op de voorkant met het art, ja, uh, artikel aardig over aardig. moestijntjes in de stad. Ja. Die komen ook echt uh, uit Kralingen Krooswijk. Die twee ja. kinderen daaronder, Casper en Alanya geloof ja. ik. Uh, die zitten ook in Krooswijk op een school. Weet je. Dus we, we brengen dus je... het nieuws en we betrekken die kinderen daarbij. Oké, okay, even luisteraars, U kunt nou wel, als we willen weer stemmen voor jou voor de aardig onderweg geworden. Wat moet ik doen? Uh, www.aardigonderweg.nl slash Angelique. Oké, okay, dus luisteraars. Ik, ik roep u allemaal op. aardigonderweg.nl en ze heet Angelique van Tilburg. En zij is genomineerd voor de Rotterdamse krant. U kunt, als u vragen heeft of wilt zeggen wat u vindt, want ik vind dat overal in iedere stad er een kinderkrant moet zijn gesubsidieerd door de gemeente. 0801121 mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hekje primtime radio 1. U The newspaper man meets such interesting people, he knows the lowdown now it can be told, I'll tell you quite reliably off the record, about some charming people I have known. For I meet politicians and grafters by the score. Killers, plain and fancy. It's really quite a bore. Oh, a newspaper man... Means... Luisteraars, dit zijn allemaal leerlingen van de nieuwe Park Rozenburg School. Adamshofstraat, 21 in Rotterdam. Um, Angelique, uh, je, je, je hebt zoveel kinderkrant. Uh, is het... Is het moeilijk om het gerealiseerd te krijgen. Want vandaag, nee, laat we eerst beginnen. Vandaag heb je een drukke dag. Waarom? Leg uit. Vandaag is de deadline van de krant die uh, volgende week donderdag uh, uitkomt. We verschijnen maandelijks. Mm -hmm. En we hebben altijd een, uh, een week van tevoren. Dan moeten alle teksten en foto's aangeleverd worden. Zodat ik het uh, in orde kan maken voor de vormgever. Zodat hij van het weekend de krant op kan gaan maken. Waarom heb je nog gekozen voor papier? Want dit is toch de tijd van iPad, iPhone, uh, ja. uh, uh, uh, Samsung, uh, ja. weet ik veel wat. De, die vraag, uh, dat is de vraag ongeveer die ik het meeste hoor. En uh, sowieso, ik heb van tevoren, voordat ik de krant begon, heb ik heel veel met kinderen gesproken. Wat, ze juist, wat de krant bijzonder maakt en uh, waardoor kinderen het gaan lezen is dat ze zichzelf en de buurt op papier zien. Dus dat werkt heel goed. En hoe kinderen, uh, weet je, de, de, de, de telefoon en de computers gebruiken is echt om spelletjes te doen of via sociale media. En als ze echt informatieve teksten willen lezen en artikelen, dat is voor kinderen veel overzichtelijker om dat op papier te doen. En zo kunnen ook alle scholen het in de klas gebruiken, ook de scholen zonder of zonder digibord. Sarah, je, hoe ging het? Kan je vertellen, moest je naar de redactie gaan van Angelique... ...om als redacteur te werken of kwam ze naar school bij je? Nou, ze kwam naar school. Ja. En ja, wij moesten na school hebben wij um, in het handwaardigheid allemaal dingen besproken. Maar moest je jezelf aanmelden of verplichte de juffrouw je dat je moest meedoen? Nee, wij moesten ons aanmelden... En als je het leuk vond, dan mocht je dat bij de juf doen. En toen ging de juf bij ons loten, want twee kinderen wilden bij ons dat doen. En toen was ik uitgeloot. Oh, wat, het mag maar één kind uh, per klas? Ja. Oh, en dat kind dat uitgeloot is, mag die dan de volgende maand meedoen, Angelique? Als we, we, er zijn hier twintig scholen, dus ja. Ja, niet alle scholen kunnen één schooljaar aan de beurt komen. Maar dat wil ik wel gaan roleren, inderdaad. Ja. Maar dus dan moet jij, uh, want als die krant één keer per maand komt en die kinderen dan... Bij, het is toch een volste tijdsinvestering, want hoe lang ja. ben je bezig met die kinderen? Uh, nou, ik ga een ochtend of een middag ga ik langs op, uh, op school. Want het is niet te doen, ook qua druk voor de scholen. Die hebben het al ongelooflijk druk. Dus ik bereid het gewoon goed voor met de leerkrachten. Dan ga ik daar een ochtend of een middag naartoe. Nou ja, dan gaan ze advies geven en zeggen wat leuk is. Maar ook als ze iets stom vinden, zeggen ze van... Nou, dit willen we echt volgende maand niet meer in de krant. Of... Maar dan moet je dus... Hoeveel gesprek heb je met die kinderen voordat zeg maar een artikel van... want het is erg arbeidsintensief. Het is heel arbeidsintensief, ja. ja. Maar ook het leukste, het is het leukste van mijn werk... om lekker naar die scholen te gaan en met die kinderen te praten. En komen er wel eens kinderen die niet willen, maar door de juffrouw verplicht zijn? Dat gebeurt ook wel eens, ja. En, en wat zeggen die kinderen dan? Stom, ik ga weg. Nee, ja, uiteindelijk als we dan bezig zijn, dan doen ze toch wel mee. En als ze dan, uh, dan hoor ik wel achteraf van de juf, als ze dan zichzelf met de foto in de krant zien, uh, dat ze het dan toch stiekem wel leuk vinden. En dat ze het dan toch gaan laten zien aan klasgenootjes. Wie van jullie, Steen, had je ook zelf, zelf opgegeven of had de juffrouw je opgegeven? Uh, ik had mezelf ook opgegeven en ik kwam ook uit de lood. Als, um... En hoeveel kinderen hadden, waren er in jouw klas die mee wilden doen? Uh, ik denk vijf, vier mensen. Dus je moest toen ook al... Oh, maar wel sneu voor die andere vier dan? Ja, die vonden het, uh, vond het niet heel erg leuk dat ze niet mee waren. Maar ze vonden het... Um, maakte er niet heel veel uit. Oké, okay, ze waren wel blij voor je dat je de krant deed. Donna, had jij, uh, zelf, heb jij ook meegedaan? Uh, ja, ja. En, en had jij, hoe ging het bij jou? Was jij de enige? Was je aangewezen? Uh, nee, er waren nog drie andere mensen. Toen gingen we ook loten, dus, ja. oh, En Maar waarom wilde jij het? Um, het wist, ik hou wel van lezen en zoiets in de, met de krant of zo En toen dacht ik van ja, misschien is dat wel wat. Dus, ja. Angelique, ik valt iets me op, want ik zie één jongen en één, twee, drie, vier ja. meisjes. Welden meer meisjes zich aan dan jongens? Vaak hè, is het wel zo inderdaad dat we meer meiden in, uh, in de groep hebben dan, uh, uh, dan jongens. Ja. Oké, okay, die en... subsidie van ja. uh, is het geregeld of uh, kan die stoppen? Is het, oh nee, was het maar geregeld. Er gaat zoveel tijd in zitten om het geld bij elkaar te krijgen. En het is echt gewoon, tot nu toe, ik ben het in mijn eentje uh, gestart. En ik had verder helemaal geen ervaring. En het is ongeveer ja, het meeste werk om die subsidies voor elkaar te krijgen. En het geld bij elkaar te krijgen. Het is echt de maanden aan elkaar knopen. En dan hopen dat er op een gegeven moment een grote, ja, grote uh, fonds of een grote sponsor komt. Die, uh, die ons gaat helpen om uit te breiden naar heel Rotterdam. Oké, okay, uh, goedemorgen, Hans. Zeg het maar. Goedemorgen, Prem. Uh, dit is een heel goed idee van die kinderkrant, maar ik denk dat het ook kostendekkend kan worden als je bijvoorbeeld uh, gaat samenwerken met de regionale kranten en dat je bijvoorbeeld uh, één keer per week een bijlage uh, bij, de, bij het abonnement doet, dus dat je daar uh, iets extra's voor betaalt. Ik denk dat veel ouders uh, uh, graag zo'n krant uh, voor hun kinderen willen hebben. En dan heb je zowel de apparatuur als de know-how. Terwijl de kinderen zelf de redactie kunnen vormen. En eventueel extra assistentie van de school voor de journalistiek. Diegene die nog op school uh, zitten. Reageer Hans. Um, uh, ik, ik, ik heb deze vraag ook al vaker gehad. Van waarom maak je het jezelf zo moeilijk? En uh, maak je het geen onderdeel van een volwassenenkrant? Maar wat nou juist zo leuk is aan jong 10 ze, ze hebben, nee, nou ja, ik kan hem nu hier niet, uh, niet zien. Ze hebben echt een eigen krant die zij zelf op de basisschool krijgen. Het is niet iets wat onderdeel is uh, van iets van volwassenen. En uh, op deze manier ondervang je ook dat bijvoorbeeld uh, ouders die niet geïnteresseerd zijn in kranten of hun kinderen niet stimuleren om te lezen. Uh, dat ook die kinderen de krant uh, krijgen. Want je verspreidt hem via school. Ja, de distributie gaat via de basisschool. Hans, weet je waarom ik het zo leuk vond toen ik uh, uh, ervan bestuurde? Kijk, um, er zijn al veel initiatieven geprobeerd om te zeggen... in een grote mensenkrant zet je iets voor kinderen. Maar dit is ja. eigenlijk een wijk kinderkrant. Het is een lokale krant voor kinderen, ja. zodat je die kinderen in hun belevingswereld al heel vroeg dingen uit hun omgeving in de krant laat zien. Dus het, het, het, het brengt de krant dichtbij. Dat vind ik het mooie aan wat Angelique doet. Het brengt die krant heel dichtbij. Maar daardoor zijn ook al die verhalen... Ook dingen die ja. in grote kranten spelen. En eigenlijk doet die kinderkrant me heel erg denken aan mijn eigen programma primetime Want ik praat ja. nu over de kinderkrant. er werd zeggen, een half uur radio over de kinderkrant. Dat is niet journalistiek verantwoord. Nou, ik vind het wel. <lacht> en op die manier breng je het toch weer. Dus het, het, het is een beetje... Ja, ik vind het tegen die, die, die, die, die heersende, moris, ivoren, toren gedachten ingaan. En dat vind ik zo aantrekkelijk van deze krant Jong 010. Ja, je kunt toch, uh, je kunt toch uh, beide doen. Dat je uh, de subsidie uh, gebruikt voor de dingen die niet rendabel zijn... Nee, want die moeten failliet gaan. Ik vind dat al die kranten die onvoldoende lezers hebben failliet moeten gaan. Dan moeten ze maar beter, moeten ze minder liegen, Angelique. Ja, Dankjewel het is, Hans. Het is ook oh, nog heel eventjes hierdoor op, doorgaan op die reactie van Hans. Uh, het is niet dat we alleen maar op subsidies draaien. Ik ben wel bezig om uh, te kijken van, uh, of we meer adverteerders kunnen trekken. Wel adverteerders die Ik aansluiten. adverteerders, alsjeblieft. Er, zijn, nou, er staan best leuke pagina's in die gesponsord zijn. Uh, uh -huh. Door wie? Uh, bijvoorbeeld door de Rabobank. Maar daar hebben we een rekenpagina gema van okay. gemaakt in plaats van advertentie. Ja. Uh, dus op die manier kunnen we wel geld verdienen, maar ik wil geen advertentieblaadje worden, uh, maar gedeeltelijk is het denk ik wel mogelijk. Ja. We hebben een heleboel mails en tweets. We gaan eerst beginnen. Sarah, lees ze maar voor. Wat voor onderwerpen worden er zo wel behandeld in de krant? Succes, goede, goed, in een in, intensie. Initiatief. In, ja. Actually, wat voor onderwerpen? Uh, vraagt, nou, we, wie vraagt dat? Um, Suzanne. Suzanne, de vraag ja, nou, Van alles, we, we, we volgen het nieuws in Rotterdam. Dat brengen we inzichtelijk voor kinderen. Uh, maar ook gewoon problemen en dingen die er spelen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, artikelen over uh, uh, faalangst. Wat je daartegen kan doen. Oh ja. We hebben pas geleden een jongere opgezocht die in de jeugdgevangenis uh, bij de Kralingse Plas zit. Daar hebben we een artikel over gemaakt. Ja? Uh, en wie, het, wie beslist dan dat jullie die jongeren gaan opzoeken? Dat uh, doe ik samen met de journalisten die voor Jong werken. Kijken van ah, wat werkt, wie wil meewerken. En dan maken we artikelen over. Maar bijvoorbeeld ook heftig onderwerpen Dat uh, tienjarige meisje Jennifer wat ja. uh, uh, vermoord is. Ja. Uh, dachten we van ja, hoe moeten we dit nou brengen? Zon... Het is nieuws. weet je, Het ligt bij de doelgroep van jong tien. Uh, dus we hebben een foto gemaakt voor haar herdenkingsplaats. Met een uh, vriendje van, uh, van Jennifer. Uh, bij het hek met knuffels en briefjes. Met daaronder een artikel over rouwverwerking. Dus hoe is het om een klasgelootje te verliezen. Of hoe is het om je opa of oma of misschien zelfs je cavia te verliezen. Zodat we het toch hard nieuws hebben voor kinderen op een uh, uh, duidelijke manier gebracht. En dan uh, daaronder een artikel van nou, hoe kunnen kinderen hiermee omgaan... zodat het niet eng is of, of, of, of spannend okay. is. Uh, Stijn, jij had nog een uh, uh, uh, mail daar. lees maar voor. Uh, het is niet mogelijk om zo'n goed initiatief landelijk uit te breiden. Het nieuws brengen op een kindergerichte manier... Brengt het, uh, dat maakt dat kinderen kritisch leren, denken en niet onverschillig worden... Bewustwording van dat wat er, hun, wat er hun wereld gebeurd is, is belangrijk. Kinderen vormen onze toekomst. Ton groen. Nou, ja. uh, ik wil dit zeker landelijk. Uh, ik wil eerst kijken: van. Uh, we zijn nog zo klein, we zitten nu in twee deelgemeenten in Rotterdam. Dus mijn eerste doel is uitbreiden naar heel Rotterdam. Maar ik denk zeker uh, dat het ook mogelijk is om in andere steden in Nederland. Uh, een Jong 030 of een Jong 0, uh, 013 te gaan uh, maken. Maar niet één krant voor heel Nederland. Dan nee. moet er een lokale krant maar per stad komen. Maar dan moet je dus steeds per stad een idioot hebben zoals jij. Ja. Want jij, jij begint het te doen. Je hebt een droom. Ja. Je trekt eraan. Ja. Je gaat dingen zoeken. Maar, uh, en dan moet je het vooral niet gaan institutionaliseren nee. met directie. En dat nee. Het moet, nou, dat het is moet wel heel moeilijk. dichtbij en uh, heel klein en in de wijk uh, blijven. En dan is het inderdaad van ja, uh, waar vind je een, uh, een Angelique in Utrecht? Of in Tilburg? Of, of, of waar dan? Ook. Maar ik denk dat daar best wel, als het eenmaal hier lukt, als we dit in Rotterdam gewoon van de grond krijgen, dan, dan moet dat echt wel ook uh, in andere steden te doen zijn. Luisteraars, krijgen. als u dus opper wil stemmen, dan gaat u naar aardigonderweg.nl en dan stemt u op Angelique van Tilburg, uh, zodat zij de award kan winnen. Want hoeveel geld win je dan? 10.000 euro? 10.000 euro. En die ga je in je zak stoppen of in de krant? Die uh, gaat uh, duidelijk naar de krant. Waarom niet in je zak? Ja, wat heb ik daaraan? Nou, ik, wilde, heb ik wil die krant naar heel, uh, naar heel Rotterdam brengen. Okay. Uh, dus die, uh, dat geld gaat gewoon lekker naar de krant. Oké, okay, nu moet je me. Uh, kijk, in de zondagschool. dat is ooit een meisje, Helien Terwijn. die in Amsterdam begon. omdat ze het ook wel om kinderen op zondag naar school te brengen. om ze in contact mm -hmm. te brengen met kunstenaars, kranten, dingen. En dat is nu in veel meer steden. Dus ja. het loont wel, alleen je moet de kar wel blijven trekken. Ja. Ga, je dit, ga je dit blijven doen? Of ga je word er straks weggekocht door Radio 1 en dan ga je daar lekker journalist spelen? Nee, niks te veel. Het is echt, het is, ik ben nog nooit zo zeker ergens van geweest. En ik wil niks liever dan die krant hier in Rotterdam uitbrengen. Gewoon, gewoon elke maand voor alle kinderen in Rotterdam die krant gratis beschikbaar maken. Het is ook, ik heb nog nooit zoiets leuks gedaan dan dit. Dan jong tien maken. Hey uh, uh, Jasmeen, Mag je nog maar één keer meedoen of zou je dit wel vaker willen doen? Ik zei het wel vaker willen doen. Okay, kan dat, Angelie? Kan het, kan het dat zij het nog vaker doen? Of, uh, nou, het kan sowieso. Uh, kijk, ik ga één keer per maand per deelgemeente uh, naar een school toe. Dus dan kunnen kinderen direct meedoen. Maar ja, als een journalist van ons tegenkomen of we bezoeken de school, ze kunnen via de website kunnen ze, uh, ideeën insturen. Dus dat kan sowieso. Uh, en wat ik belangrijk vind, alle kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Dus nou, zij zijn nu aan de beurt geweest. Eerst andere kinderen die het leuk vinden om mee te doen. Maar ja, als we de komende vijf jaar bezig zijn, komen ze vanzelf nog een keer maar ja, dan zijn ze al van, dan moeten ze naar de middelbare school. Dan zijn ze niet meer, want ze zijn nu in groep 7. Oh, oh. dat, Jasmijn, dat is heel slecht nieuws. En even nog één. Wat ik dus de clue is, en het geheim van jouw krant is... is dat je een lokale krant maakt voor kinderen... Ja. waar erg hun leefomgeving is, maar waar alles wat in ja. de wereld gebeurt... wel terugkomt. Goedemorgen, Charlotte. Ja, goedemorgen. Hoe gaat Hem. het? Het gaat goed met jou ook zo te horen. Heb jij ooit als kind, heb jij ooit als kind iets met de kinderkrant gedaan? Nou, in mijn tijd had je een schoolkrant, dus dan schreef je leuke stukjes. En dat was natuurlijk ook heel erg stimulerend voor je creativiteit en je, en je geïnteresseerdheid op te wekken. Maar wat ik nu zo leuk vind van die kinderkrant, ik vind het een geweldig plan, uh, kinderen voelen zich daardoor dus betrokken bij informatie, bij nieuws. Ja. Ook het feit dat zij zelf de touwtjes dan min of meer in handen hebben. Ja. Ze raken met elkaar in gesprek. En het is toch te, natuurlijk geweldig stimulerend dat ze eens een keertje met die computer de hele dag uh, ophouden. He? Nou Charlotte, die, die, is die computer is heel goed hoor, je bent gewoon te Jawel, die is Absoluut, absoluut. Maar weet je, juist zo'n kinderkrant, dat stimuleert, dat, ja. is, dat is eigenlijk een, een cadeautje voor die kinderen. Ik naast dat naast hebben ze elkaar. samen tot stand gebracht. En dat is zo geweldig. Nou, vind ik helemaal met je eens. Dankjewel, behalve van die computer Charlotte. Wat doe nou, je... Niet, <lacht> Dankjewel, dat is goed. Angelique, Dankjewel. Wat, doe je nou, dag, wat doe je nou als één kind iets wil hebben over bomen... en een ander kind iets wil hebben over, nou, weet ik veel, uh, boten? Wie bepaalt wat erin komt? Uh, nou ja, we hebben twaalf pagina's, dus misschien kan het er allebei wel uh, in. Maar we kijken gewoon van, oké, okay, er komen, we komen veel meer ideeën komen er binnen dan dat er plek is ja. in de krant... En uh, dan gaan we gewoon een afweging maken. Van nou, wat, wat is het leuk, wat spreekt kinderen het meeste aan. Maar ook praktisch, weet je. Het ene keer kan je wel ergens naartoe. Uh, en de andere keer niet. Of, of een, een kind kan geïnterviewd worden, maar is op vakantie. Dus er is geen tijd. Dus nee, nee, het is een echte krant. Heb je, heb je een, een, een soort rode lijn ontdekt waar kinderen zich boos over maken? Of nou, wat kinderen fascineert, wat ze mee zo goed? Nou, wat, me, uh, wat ik heel erg leuk vind, is dat kinderen gewoon echt wel de serieuze onderwerpen willen lezen. Weet je, geen zandbakken en nieuwe wipkip in de wijk. Uh, maar echt gewoon echt nieuw over dat er ook jongeren in Rotterdam op straat leven... en waar zij dan terecht uh, kunnen. Um, of uh, als er andere problemen zijn, bijvoorbeeld uh, uh, met alcohol of drugs. Weet je, dat zijn onderwerpen waar kinderen uh, betrokken dus, bij zijn... op uh, goede doelen, dat ze acties voor een goed doel uh, doen. En er staan leuke dingen in de krant, maar er staan ook serieuze dingen... maar dan wel op een positieve manier maar, gebracht. Maar, maar, maar dus bij discussie heb je dan ook zo'n redactiediscussie... dat jullie daar met z'n allen zitten en dan gaan we discussiëren... en dat iedereen mag stemmen? Ja, ja, en soms is het ook van ja, uh, dan hebben een aantal kinderen een idee. En dan denk ik van ja, dat is niet haalbaar voor in de krant. Of dat is... Uh uh, weet je, dat, dat kunnen we niet plaatsen. En dan zijn ze wel eens teleurgesteld. Maar dan leg ik uit van ja, we moeten een keuze maken. We moeten kijken wat er, wat er kan. En dan snappen ze het uiteindelijk Oké, okay, nog een laatste rondje. Want we zijn aan het eind van de tijd. Sarah, was er nou iets wat jij in de krant wilde wat niet erin is gekomen? Nee, maar um, was toen wel wat was, was wel grappig. Want wij hadden net de maand erna hadden wij de, uh, de kinderpostzegels. Ja. Of daar ergens in de buurt hadden wij kinderpostzegels. En toen gingen we kinderpostzegels zeg maar, afleveren. En uh, toen, toen ging er een fotograaf mee die dus met ons die kinderpossegels liet zien. Dus dat vond ik wel leuk. Oké, okay, dat is grappig. Nou, dankjewel alle kinderen en Angelique van Tilburg. Luisteraars, vergeet u niet, ga naar de site... aardigonderweg.nl en stem op haar. Uh, alle deelnemers en luisteraars... en vooral de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. En er mag best wat geld weg worden gehaald... bij de publieke omroep... om te geven aan de kinderkranten in Nederland. Redactie Niek Harbers, Fatima, Baya Mario... Zuilen, en Marianne Bakker... die ook regie deed, productie Hans Twinn en Momo Saru, Techniek, logistiek en transport. Het kind Wim de Veter die de bus overal parkeert. Kijk maar op de website. Zo een Jan van den Putten daar naar Felix Meuders met een gids.fm. Printtime is het programma van de NTR. Morgen zijn we er weer. En dan gaat het over bedevaarten. En dan is het ook hemelvaartsdag. Tot morgen. Namaste dag. En topje gedaan kinderen. Yeah. 7 uur. Ik heb grote live uitzendingen gedaan. Evenheidine. Over ja. nieuws evenementen zonder autocue. Dat kan. Luister naar kunststof. Dit is vandaag de dag en vandaag is het woensdag. Evenheidine. Vanavond van 7 tot 8. Maar daar wordt een soort talkshow. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vakantiegeld bij Weekend.nl.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 Dit is Radio 1.